Elf uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. VVD-leider Rutte vindt radiostilte in de kabinetsformatie essentieel... om de onderhandelingen tot een succes te maken. Dat zei hij op de partijraad van de VVD in Noordwijk. Hij heeft het dagboek van een onderhandelaar... van PvdA-politicus Ed van Tijn herlezen. Van Tijn doet in dat boek verslag van de mislukte onderhandelingen... tussen PvdA en CDA in de formatie van 1977... Bijna alles wat in die formatie werd besproken kwam op straat te liggen... en na maanden van onderhandelingen zetten PvdA en CDA een punt achter de besprekingen. Uiteindelijk kwam er een kabinet van CDA en VVD. Rutte en zijn PvdA-collega Samsom zeggen na de onderhandelingen... van de afgelopen dagen steeds alleen maar dat de vaart erin zit. In de eerste helft van dit jaar zijn minder asielzoekers naar Nederland gekomen... dan in de eerste helft van vorig jaar. Het aantal eerste aanvragen nam het ruim duizend af naar zo'n 4600... Minister Leers van Immigratie zegt dat de daling ingaat tegen de Europese trend. De aantal tweede aanvragen van mensen van wie het eerste verzoek is afgewezen... steeg wel. In Arnhem is het de afgelopen nacht rustig gebleven... na de aankondiging van een zogenoemd Project X-feest... vergelijkbaar met de plannen voor een feest in Haren. Tot 8 uur vanochtend was er een noodbevel van kracht in de stad. Zo'n 120 mensen zijn bij de invalswegen naar Arnhem tegengehouden. Negen mensen zijn opgepakt onder wie een man die via sociale media had opgeroepen auto's in brand te steken. Na middernacht waren er geen aanhoudingen meer in Arnhem. De NS gaat in alle treinen nieuwe toiletblokken plaatsen, ook in de sprinters. In de nieuwe toiletblokken zit voor het eerst niet alleen een wc, maar ook een urinoir in de hoop dat de toiletbril daardoor schoner blijft. De toiletruimtes worden als eerste geplaatst in de nieuwe dubbeldekkers en later volgen de andere treinen. Het kan nog jaren duren voordat alle treinen van de nieuwe toiletblokken zijn voorzien. Dan het weer, bewolkt en af en toe regen, vanmiddag opklaringen en zo'n 16 graden. En morgen is het droog en vrij zonnig. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen knooppunt Eemnes... en afrit Bunschoten vijf kilometer na een ongeluk. Bij de afrit Bunschoten is de reis ook dicht. En ook op de A12 Den Haag naar Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Zoetermeer. Daar is de reis ook dicht en er staat twee kilometer file. De A58 Breda richting Tilburg is het hele weekend afgesloten... door werkzaamheden tussen Gilzen en Krooppunt de Baars. Er staat nu een file van drie kilometer tussen Bavel en Gilzen.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 De publiekprijzen voor de beste Nederlandse soul- en jazzartiesten. Ga nu naar radio6.nl. Breng je stem uit op jouw favoriete artiesten. En maak kans op kaarten voor de live show. Op donderdagavond 4 oktober. De Radio 6 Soul Jazz Awards. Check radio6.nl. Kerstgeschenkenstress? Ga gewoon naar tintelingen.nl. Tintelingen.nl 239 euro. U zult wel denken, waarom begint dit spotje met 239 euro?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 Je kerstgeschenk kies je lekker zelf uit. Toch? Dit is Radio 1 Tros Kamerbreed. Presentatie: Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. Of de formatie van een nieuw kabinet snel, soepel of moeilijk verloopt, we weten het niet precies. Wat we wel weten is dat de onderhandelaars worden bestookt met plannen en ideeën van belangenorganisaties. Want er wordt gehoopt op echt nieuw beleid op het gebied van gezondheidszorg, werk en het milieu. En daarom hebben wij vanmorgen aan tafel Ton Heerts, de voorzitter van de FNV. U zat ook eerder voor de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. Welkom. Goedemorgen. André Rehovoet is hier van de Zorgverzekeraars. U was uh, in ander leven vicepremier, minister voor Jeugd en Gezin... voor de ChristenUnie. Goedemorgen. Goedemorgen. En Maarten Haijer is bij ons, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat is het belangrijkste adviesorgaan voor de regering... op het gebied van natuur, milieu en de ruimte. Bent u ook nog aan een partij verbonden? Ik ben uh, aan een partij verbonden, maar in deze functie ben ik uh, geheel partijloos. Ja, maar u <laughs> bent wel aan de partij. Welke ja, partij is dat? Partij van de Arbeid. Partij van de Arbeid, bent u lid van. Nou goed, aan deze drie mannen gaan wij de vraag stellen. Wat willen zij dat er aan de formatietafel besloten wordt? Met andere woorden, wat moet er anders in dit land? En ik zeg het er maar even bij. Helaas hebben we vandaag geen webcams hangen. Maar u kunt als luisteraar natuurlijk alles via de radio of via de computer volgen. We pakken de zaterdagkrant er even bij. En dan hebben we voor alle drie een onderwerp... wat u mogelijkerwijs qua achtergrond het meest zou kunnen aanspreken. Meneer Rauwevoet, de opening van het AD, het Algemeen Dagblad... onderzoek naar het beste ziekenhuis van het land. Dat is een jaarlijkse test. Naast de haring- en de test heb je die dus ook van ziekenhuizen. En voor wie heeft zo'n lijstje eigenlijk zin? Want de nummer 1 zien we nu, die was vorig jaar nummer 18, en dat is het uh, Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Uh, nou, u uh, bent baas uh, van de ziekenzorg, uh, ziektezorgverzekeraars in Nederland. Uh, wat hebben we eraan? Nou, het wordt natuurlijk in de eerste plaats geschreven voor de lezers. Hè, en dat dus is het belangrijk. En voor de mensen die werken in de ziekenhuizen... van hoe het er een beetje voor staat met je eigen ziekenhuis... Het is natuurlijk wel altijd, we kennen het ook van scholen... Hè? het is natuurlijk altijd een kwestie van plussen en minnen. Op het ene ben je goed, het andere scoor je wat minder... en dan komt er een totaalcijfer uit. Het is ook voor zorgverzekeraars uh, interessant... omdat we steeds meer willen sturen op kwaliteit. En dan is uh, laat ik zeggen, een tabel in de krant behulpzaam maar natuurlijk niet doorslaggevend. Maar we wij, kijken er wel naar. Ja, we kijken er wel naar, maar we richten ons natuurlijk vooral... op de afzonderlijke behandelingen. Welke behandeling kun je nou het beste in welk ziekenhuis uh, uh, inkopen? En dat doen wij vooral op basis van kwaliteit... Informatie van de wetenschappelijke verenigingen van specialisten, ja, bijvoorbeeld. Ja, ja dus zo'n lijstje is leuk, maar het is niet zo dat je nou, zegt: onder, van, Nou, met nee, ja, die kan... ziekenhuizen gaan we wel, met die ziekenhuizen sluiten we geen contract. Nee, maar zo werkt het ook niet. Hè. De zorgverzekeraars onderhandelen natuurlijk met die ziekenhuizen. En het is zelden je zegt: van, Nou, met dat ziekenhuis doen we maar geen zaken meer, omdat je ook graag voor je verzekerde in de betreffende regio eh, toch wel graag een goede zorg in de ja, buurt Utrechtse Maar, maar Als er dan bijvoorbeeld het Ommelanden Ziekenhuis in Delft zit, staat op nummer 85. Er staan hier ook allemaal verschillende. Uh, onderdelen, hè? of je ondervoeding hebt, pijn in de operatie, een delirium krijgt. Dat schijnt dan geloof ik te zijn dat je te laat wordt behandeld. Uh, nou ja, noem maar op, allemaal vreselijke dingen. Wordt dat dan toch gecheckt door u? Ja, niet door mij, want ik, ik contracteer niet. Ik ben de bestuurder van de Koepenorganisatie. En de zorgverzekeraars zitten aan tafel... en onderhandelen over contracten met ziekenhuizen. Maar die zullen hier natuurlijk wel schuin ook, ook wel naar kijken. Ja. Van, nou ja, voor welke behandelingen... zou je in dat ziekenhuis niet moeten zijn? Of juist wel? Lijst je toch maar een beetje in de gaten houden. Ja, we houden het bij de hand. Meneer Haier, we hebben uh, eventjes ook de opening van Trouw erbij uh, gezocht. Natuurclubs gaan hun eigen geld verdienen. Dat is de opening van Trouw vandaag. Is dat een, uh, een, een noodgedwongen samenwerking? Ingegeven door de bezuinigingen of zegt u daar... Van nou dat is eigenlijk heel goed dat die natuurclubs dat met elkaar doen. Nou, de natuurclubs hebben de afgelopen periode natuurlijk helemaal zichzelf moeten opnieuw uitvinden. Uh, 700 miljoen bezuinigingen op uh, natuur. Uh, en ja, ze leefden misschien uh, wel een beetje erg op die staats. Uh, kosten. En nu zie je dat ze heel erg die maatschappelijke verankering centraal willen stellen. Uh, ik denk dat het heel erg interessant is wat er nu gebeurt, dit initiatief. Uh, toch het idee van de natuur veel meer voor de mensen, veel meer uh, ja, dat iedereen weet wat daar te doen is. Uh, National Trust, uh, ja. dat het van ons is. Eigenlijk een soort uh, kroonjuwelen uh, van, de, van de samenleving op natuurgebied. Dus ik vind dat een heel interessant initiatief. Ja, heel offensief misschien... ook. Hè. Ze ja. pakken zelf het initiatief, wachten niet af wat er nu vanuit het nieuwe kabinet komt. Um, maar goed, natuur is wel, wel kostbaar. Ja, betekent uh, wel dus dat er minder subsidie nodig is. Dus eigenlijk was dat natuur was ook een beetje linkse hobby, hè? Nou, dat zou je van mij natuurlijk niet zo snel horen. Omdat je ook heel goed kan laten zien... hoe die natuur doorwerkt op gezondheid van mensen. En ik denk uh, ja, dat natuur ook een soort cultuurgoed is. Hè? Dat je Net zo goed als je de grachtengordel koestert... Uh, wil je eigenlijk ook de mooie plekken van, uh, van Nederland koesteren. Dat doen we ook in Europees verband. Dat lijkt me wel verstandig. Ja, maar het is, het is dus ook een voorbeeld van hoe uh, ingegeven door bezuinigingen... er eigenlijk toch een andere stroom ontstaat... waarbij natuurclubs elkaar opzoeken en zeggen... wij gaan samen sterker verder. Ja, nou, het gaat veel breder zelfs, hè, want je hebt natuurlijk in Nederland toch ook krimp. Dus in de regio's moet je gaan nadenken, wat gaan we daar doen? Er is zelfs een Europese uh, beweging, die noemt zich uh, Rewilding Nature. Die willen proberen om te kijken of je op grootschalige manier weer mooie nieuwe natuur kan maken. Maar wel met het idee dat daar wat te verdienen is. Ja. Ook voor de mensen uit de regio. Hè, dus dan kunnen we straks uh, op safari gaan in Europa. Hoeft helemaal niet slecht te zijn. Aan de natuur mag je ook best wel wat verdienen. Dat lijkt me toch wel, ja. ja. U zei op safari gaan in Europa, op safari gaan op de Veluwe straks. Bedoelt u dat? Nou ja, je kunt in Nederland al op safari. Als je de trein neemt ja. van Almere naar Lelystad en je kijkt naar links... dan eh, lopen daar grote hoorders uh, wild. Dat is best uh, interessant hoor, tussen twee steden. foto -safari, is dat dan, hoor, Kees? Er wordt niet geschoten. Oké, okay. nou ja, over schieten gesproken... dan komen we toch een beetje in de richting van het volgende onderwerp. Uh, meneer Heerts, uh, ja, daar hebben we toch weer het uh, AD er even bij. Goed Deel door ons uh, deze zaterdag. Stroomstootwapen voor elke politieagent. De Minister uh, opstelt in dit geval, die wilde tot de standaard uitrusting uh, laten boren bij politieagenten. Nou, politiemensen zitten ook bij u in uh, de FNV en En bovendien uh, bent u vroeger ook nog in de sector werkzaam geweest bij, u zei het bij de Marche C. Wat ja. moeten wij ons daarbij voorstellen? Stroomstootwapen. En is dat goed dat uh, iedereen daarmee uitgerust wordt, althans geuniformeerde. Nou ja, het is de wel de week van de VVD is, zeg maar, als het gaat om aanpakken en doorpakken op veiligheid. De heer Teven heeft daar van de week ook een steentje aan bijgedragen. Op zichzelf zeg maar het geweld uh, tegen politiemensen dat uh, neemt toe. Dat is erg zorgelijk. Uh, en dat men op zichzelf uh, dus voorstelt om, om, om jezelf beter te beschermen, dat begrijp ik op zich wel. Maar het moet niet een soort overkill worden. Geen wapenwetloop, zou ik willen zeggen. Want de pepperspray deugt dan niet en de korte wapenstok deugt niet. En wat deugt er dan wel? Maar goed, het is een pilot. Uh, als ik het goed begrijpt. De arrestatieteams die werken daar al mee. Maar wij vroegen ons wel af, hoe moet dit nou? Want als je hier een proef mee gaat doen, hoe moet ik, wat moet ik me bij zo'n proef voorstellen? Op ja, ja. wie gaan ze dit uitproberen? Nou ja, de, de arrestatieteams werken ermee, dus ik denk dat, het, dat die toch wel uh, ervaring hebben. Ja, het heeft, het heeft een beetje twee kanten. We moeten nou niet doen dat zeg maar, op het moment dat het onveiliger wordt... en dat politiemensen zich onveilig voelen, dat je dan alleen maar meer bewapend moet worden. Hè? Dat lijkt me ook niet de goede kant. De andere kant is, merk ik ook dagelijks, uh, naast de FNV doe ik ook nog het Fonds voor Vrijheid en veteranenzorg en sinds uh, kort uh, um, assisteren wij ook in de nazorg van geweld tegen politiemensen en brandweermensen. Mm. En ik zie wel het geweld toenemen... en dat daar op zichzelf dan een soort uh, houding uit terugkomt... van we willen onszelf wel veiliger voelen... als we op straat moeten acteren, dan lijkt me dat ook ja, niet verkeerd. Ja, dus, dus dit is niet alleen maar iets wat uh, van opstelten zelf afkomt... maar dit is ook iets waar echt een gerichte vraag naar was... vanuit de politiemensen Zeker. zelf. Kijk, en in die zin ondersteunt u dat dan ook, nou, denk ja, ik? Je moet, ze moeten niet met een karretje op stap, zeg maar... dat ze straks al het wapentuig achter zich aan hebben om hun taak te doen. Dat lijkt me ook niet goed. Maar um, de recente cijfers, voor zover ik ze weet... acht gewonde politiemensen per week, waarvan twee zwaar gewond. Uh, dat is ongeveer de statistieken van de laatste tijd. En dat, uh, dat we dus iets moeten doen met de bescherming van de politiemensen... om überhaupt uh, het werk te kunnen uh, uh, uitoefenen, dat vind ik op zich niet verkeerd. Er ja, gebeuren wel, uh, begrijp ik ook uit hetzelfde verhaal in het AD... toch ook wel ongelukken mee. Ja, Amnesty heeft wel eens gezegd dat in de Verenigde Staten... bij het gebruik van het wapen er ook gewoon doden zijn gevallen. Ja. Maar dat is natuurlijk altijd ook met... Uh, dat is pech. Uh, nee, dat is niet pech. Dat is het verkeerde woord. Maar als je bewapend op stap gaat... Uh, soms heb je toch ook uh, de ernstigste incidenten met eigen vuur... en met, met eigen optreden. Dus, dus het heeft altijd een keerzijde. Ja. Maar... Het geweld tegen politiemensen, um, ja. onze Nederlandse politiebond weet daar veel van, is wel een zorgelijk punt. Ja, dus ja. even concluderend, u ondersteunt het voorzichtig, omdat u wel wijst op dat het ja, met maat. maar het moet doen. geen wapenwetloop lopen worden van, uh, Precies. Uh, dat de VVD elke dag zeg maar, een overtreffende trap doet uh, in uh, het, het geweld aanpakken in ons land. Ja, in okay. dit verband kunnen we dan nog even de kop uit het FD memoreren. VVD is maken van veiligheid, en justitie, een geoliede propagandamachine. Dat bedoelt u eigenlijk, hè? Lijkt me mooi vertaald. Ja, oké, okay, nou, dit waren de kanten. Weekoverzicht. Over wat we hier bespreken, daar is Radio stilte. Radio stilte nog steeds. Ook deze week van het Formatiefront geen nieuws. Er wordt wel gefluisterd dat de economische cijfers zijn besproken. En dat de minister van Integratie het land uitmoet of wordt uitgeruild tegen de minister van Handel. Maar wie er naar vraagt, krijgt niks te horen. Dat ga ik u niet vertellen. Spijt me, We hebben echt afgesproken om uh, te zwijgen. Het grote zwijgen stilte dus. Rumoer was er wel in de Tweede Kamer deze week. Bij de verkiezing voor een nieuwe voorzitter kwam een onverwachte winnaar uit de bus. Ik, uh, had een speech voorbereid, maar die heb ik in mijn laatje laten liggen. Anoushka van Miltenburg, gepokt en gemazeld VVD-Kamerlid... werd na drie stemrondes gekozen. Haar concurrente Kadisha Ariep van de PVDA, wilde het ook graag worden. En als ik voorzitter zou zijn, ik weet dat u niet op mij gaat stemmen... wil ik ook uw voorzitter zijn. Zij sprak de PVV-fractie rechtstreeks aan. Maar al had ze hem 72 maagden beloofd, Louis Bontes had geen uitleg nodig. En een Marokkaanse als Kamervoorzitter... Dat kan echt niet. De nieuwe voorzitter werd dus van Miltenburg. Ze ging zich voorstellen aan de koningin... en kwam terug met een uitnodiging voor de informateurs. Tot grote verbazing van de partijen... die de koningin overal buiten hadden willen houden. Waarom heeft u dat gedaan? Op wiens initiatief? In de wandelgangen werd gefluisterd... dat dat initiatief misschien wel van de koningin zelf was gekomen. Maar een oude vriend sprak dat diezelfde dag nog tegen. Zoals ik de koningin kende... en ik heb heel veel jaren voor en met haar mogen werken... Ik denk dat ze opgelucht is. Opgelucht dat ze van het formatiegedoe af is. Maar toch kreeg de koningin twee informateurs op bezoek. En nog wel twee die helemaal niks mochten zeggen. Het is slechts een beleefdheidsbezoekje. Er wordt niet over de inhoud gesproken. Niet over het tijdpad, dat heb ik gisteren met uh, informateurs afgesproken. Niet over de inhoud en niet over hoe lang het nog kon duren. De vakantiefotos dan misschien, het weer, de kleinkinderen op de kinderpostzegels. Ach, zo'n half uurtje is toch zo gevuld. We heb haar het al twee jaar lang niet gezien, dus dat lijkt me heel gezellig om uh, weer eens bij te praten. Echt rumoer of een kleine rimpeling in de Hofvijver. Hoe dan ook gaan maandag de informateurs weer aan de slag. Zes mannen aan één tafel in volstrekte stilte... En met haast. Een van de redenen dat we de vaart erin houden. is dat we er tegen jullie niks over zeggen. En over alles dat ze tegen ons niet zeggen. vertellen we u volgende week graag meer. Tros, Radio 1. Het is 16 minuten over 11 en u luistert naar het Tros, Kamerbreed aan tafel. Uh, vanmorgen André Rauwvoet, hij is de eerste man bij de zorgverzekeraars. Maarten Haaier, hij is van het Planbureau voor de Leefomgeving. En Ton Heerts, de voorzitter van de FNV. Nog steeds de grootste vakcentrale in Nederland. En alle drie hebben zij tips voor de uh, informateurs... en voor uh, het nieuwe kabinet wat nu gevormd wordt. Om uh, eerst met u te beginnen, meneer Heerts... Um, o, o, o, heeft u eigenlijk een concrete oproep aan de informatietafel... de mensen die nu een nieuw kabinet proberen in elkaar te timmeren? Ja. Oh, wij in hebben, elkaar te timmeren, een beetje rare zin. <laughs> in elkaar te zetten. In elkaar zetten. Te zetten ja. <laughs> ja. Um, ja, wij hebben vanochtend uh, de brief aan uh, de beide informateurs... de heer Bos en Kamp uh, verstuurd. Een uh, brief? Ja, een, met tips. een stevige brief, nee. Met een, een duidelijke oproep om uh, te komen tot een sociale agenda. Dat hebben we ook al eerder gezegd. Wij zijn voor een stabiel en sociale kabinet. Dat vinden wij ook de vertaling van de verkiezingsuitslag. En dat betekent dus nu uh, dat er een sociale agenda moet komen... Uh, waarin ook zeg maar, de samenleving betrokken wordt bij een, uh, ja, bij een langer zittend kabinet. Want volgens mij uh, hebben we nu genoeg verkiezingen gehad de laatste jaren. Dus het lijkt mij van het grootste belang dat men natuurlijk daadkracht toont. Dat hoor ik ook continu. We zeggen niks in het belang van het land. Maar op zichzelf zou het toch ook wel wenselijk zijn dat ze een beetje luisteren naar uh, onder andere de sociale partners. Maak het eens concreet. Want een sociale agenda. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, We hebben natuurlijk uh, de laatste jaren... En, en, en zo zit ik nu ook als dienstdoend FNV-voorzitter daarin... hebben we gezien dat er uh, veel zeg maar, buiten de polder om is uh, gebeurd. En zeker buiten de FNV om. Uh, daarvan kan je zeggen, nou ja, lacht dat ook niet aan jullie zelf. Nou, In zekere zin valt daar ook iets voor te zeggen. Want de FNV lag uit elkaar, toch? Dus daar was niet zo heel erg veel het, om uh, nee, nee, te Nee, dat, dat was natuurlijk een, een zorgelijke situatie, maar daar zijn we nu bijna uit. En ik verwacht eigenlijk dat een kwestie eerder van dagen dan van weken, dat die duidelijkheid terugkomt en dat de FNV weer volledig op de rails is en, en, en klaar voor de toekomst. Oké, okay, dus de FNV is weer een goede gesprekspartner? Zeker. Um, het huis is nog niet helemaal op orde, maar daar werken we stevig aan en daar zal ik u luisteraars en u niet mee uh, vermoeien. Um, maar um, concreet uh, De sociale agenda? De sociale, sociale agenda dat betekent over arbeidsmarkt, over de over de woningmarkt. Uh, het aantal ontslagen in de bouw neemt enorm toe. Maar het begint eigenlijk met een bepaalde grondhouding. Dat, uh, we hebben, dat is eigenlijk ook de oproep aan de informateurs, maar in zekere zin dus ook aan de heren Rutte en Samson. Maar ook aan de werkgeversvoorzitter Wintjes en ook aan werkgeversvoorzitter uh, Biesheuvel. Wat willen jullie nou met de polder? Willen we nou verder of willen we niet? Nou, daar moeten ze toch op hele korte termijn kleur in bekennen. Want alleen dan vanuit die grondhouding van vertrouwen uh, kunnen we vertrouwen uh, creëren weer in de polder en kunnen we wat dat betreft ook aan de slag. Maar heel concreet nogmaals, eh, als u zegt, wat vraagt wat wil je met die polder... dan bepleit u ook eh, weer een nieuw soort sociaal akkoord, lijkt me. Het gaat niet zozeer om akkoord. Okay, wij willen als nou, FNV niet terug naar de uh, van voorjaarsakkoorden, najaarsakkoorden. Dat, dat lijkt dat me niet. Dat is voorbij. Maar u wil wel uh, iets voor uw leden. Wat is dat? Lonen, uitkeringen omhoog, uh, winst omlaag? Noem nou het nou een ja, paar wij zijn opgericht om de leden rijker te maken. Dus Precies. wij zullen altijd voor loonsverhoging pleiten en nooit voor loonsverhoging. U heeft van de week al <laughs> gepleit voor 2,5% loonsverhoging. Ja. Maar de, de, de onderwerpen die, <laughs> die nu op de onderhandelingstafel liggen... betreffen het ontslagrecht, uh, uh, verkorting van de duur van de WW bijvoorbeeld... En meer van dat soort uh, zaken. De Forensische Tax is een uh, onderwerp waar u zich ook in de discussie heeft gemengd. Wat wil u? Wilt u? Nou, die forense tax willen we van tafel. We willen dat zeg maar, uh, een aantal maatregelen voor de begroting 2013 dat die van tafel gaan. Onder andere een aantal uh, ontslagplannen zoals die zeg maar, door, de, uh, door een aantal partijen in dit voorjaar zijn uh, geformuleerd. Die moeten ook van tafel. Het Lenteakkoord of het ja. Koenhoesakkoord of het Vijfpartijenakkoord. Ja, we hebben het nu over de begroting 2013. Ja. Want wij verwachten als er dan doorgepakt moet worden dat nu de meerderheid in de Kamer, bestaande uit VVD en uh, PvdA, dat die dan nu ook heel snel orde op zaken stellen en dus ook... Goed luisteren naar wat niet alleen de FNV niet wil, maar ook de hele Nederlandse samenleving niet wil. Dat betekent ook dat het geen vluggetje moet worden. Wij waarschuwen heel nadrukkelijk in de brief de informateurs. Denk nou niet dat je in een paar weken tijd alles oplost, maar probeer de sociale partners, maar ook andere organisaties daar nadrukkelijk bij te betrekken. We hebben vorige week het goede voorbeeld gegeven. door in de Sociaal-Economische Raad een unaniem advies, interim advies, over de toekomst van de zorg af te leveren. En we hebben afgelopen maandag. In als Stichting van de Arbeid, dus werkgevers en werknemers samen... met CNV en MAP en ook VNO en uh, MKB... een gezamenlijke reactie op de pensioenen. We vonden het niet goed genoeg, maar die twee in één week... zijn gezamenlijke reacties, dus wij tonen nu goede wil... en zeggen tegen in feite Bos en uh, Kamp... Uh, uh, luister naar ons, als je draagvlak wil in het land... en herstel wil van vertrouwen... begin dan ook gewoon bij de sociale partners. Bent u daar toch niet een beetje laat mee? Want ik herinner me een paar weken geleden dat Bernard Wintjes heel graag met u samen aan tafel wilde kijken om te komen, wilde komen, wilde om te komen tot een akkoord. Ja. En toen zei u nee, ik praat helemaal niet met Wintjes. Nee, um, en u wel? nee dat heb ik, heb ik nooit gezegd. Ik heb gezegd tijdens de verbouwing is de winkel gewoon geopend. Wij hebben in eigen huis wel het een en ander op orde te stellen. Daar zijn we druk mee doende. Um, dat gaat er stevig langs. Geen misverstand daarover. Maar wij zijn gewoon, de winkel is geopend. Dus wij doen mee. Maar ik heb daarbij gezegd, meneer Wientjes, wat wilt u van ons? Want als u alleen maar, eh, zeg maar op de oude voet verder wil van de afgelopen jaren. door de FNV te negeren. wel braaf te spreken, maar vervolgens zeg maar, eh, alleen maar zaken te doen. met een rechtskabinet waar je de wind van in de rug hebt. Ja, dan is het niet goed. Dus wat we nu doen is eigenlijk heel nadrukkelijk zeggen: eh, we zijn er weer. We, we willen weer meedoen. We hebben het huis op korte termijn echt weer op orde. Het zal niet met iedereen lukken. Maar uh, uh, we zijn er weer vol, want wij zijn vol gewoon goed werk. En wij zijn een uh, organisatie voor werk en inkomen en gaan dagelijks de belangen behartigen. Ja, toch zat er ook een waarschuwing in uw woorden. Als ik nog heel eventjes goed terugluister wat u zojuist heeft gezegd in de richting van het komende kabinet. Praat met ons vanwege het maatschappelijk draagvlak, want anders. Zeker. Wat, uh, wat dan? Wat anders? Nou, uh, zij tonen daag, uh, daadkracht. Maar uh, Kijk, de FNV wil altijd praten. Maar we willen ook, uh, als het nodig is, actie voeren voor ongezonde en, en, en geen goede plannen. Um, en tegen, op het mond... mag ik hopen. So, ja, tegen ongezonde ja, plannen. Ja, tegen ja. ongezonde plannen. Dank. Um, en dat betekent dat, dat ook van het nieuwe kabinet er een grondhouding zou, uh, zou mo uh, moeten zijn... van hoe zij met, met de sociale partners... Maar, in het algemeen, maar zeker met de werknemersorganisaties... Uh, om willen gaan. En die oproep zit erin. En waarom een sociale agenda? Het gaat niet om één akkoord. Het gaat om herstel van vertrouwen in politiek. En de maatregelen die de politiek neemt... moeten kunnen rekenen op draagvlak in de samenleving. Daar willen wij ons als gewoon goed werkorganisatie voor inzetten. Ja. Toch heeft over herstel van vertrouwen... en u laat ook steeds uh, de toestand in uw eigen organisatie uh, vallen... dat daar binnen uh, een paar dagen of weken uh, suggereert u meer duidelijkheid over is... en dat zal niet met iedereen opgelost worden. Dat zijn allemaal, uh, het is een wat cryptische taal over... Uh, over welke vakbeweging praten wij en hoe is de stand van zaken heel kort gezegd dan de komende dagen? Wat gaat er gebeuren? Stapt er een grote mond uit of niet? Heeft u gedreigd met iets? Er moet nou echt iets gebeuren... want anders zijn we geen knip voor de neus waard... Nou, dat, dat, dat, dat heeft men zelf allemaal ondertekend. In juni ben ik ja. gekomen omdat... Maar er is het, nog niks gebeurd al die tijd eigenlijk, althans niet zichtbaar. Nou, volgens mij hebben we deze zomer hebben, heb ik weinig uh, te, te melden gehad. Hebben, hebben we hebben proberen zeg maar, een inventarisatie te maken van de situatie. En de komende weken zullen we duidelijkheid geven... over hoe de nieuwe topstructuur van uh, de FNV in beweging er uh, gaat uitzien. En daar wachten we niet mee tot mei volgend jaar. Nee, wat betekent dat concreet dan? Dat betekent dat er een groot aantal organisaties zullen besluiten hoe die nieuwe structuur eruit moet zien. En daarmee is het zeg maar wat we de afgelopen jaren achter de rug hebben, dat is passé. Ja, maar u zei net, of u suggereerde net dat we verwachten dat niet iedereen dus meegaat. Nou, de, de Ambo, de ouderen die zijn er al uit uit FMV. maar dat betekent dat er nog iemand is. Nou, er zijn twee andere bonden die hebben ook aange Die hebben niet de, de verklaring ondertekend Precies. om mee te doen. En uh, uh, dat is duidelijk. Maar ik, ik maak er geen geheim van. Nee. We, we, we proberen nu door te pakken. Ik probeer daar de mensen niet mee te belasten. Want wij zijn voor de. Wij moeten dagelijks de belangen in Den Haag verdedigen voor, uh, voor onze leden. Daar nee. hebben we nu alle tijd en energie ja. voor nodig. En die rommel in eigen huis, we, uh, die ruimen we zelf op. Maar in hoeverre heeft u uw eigen positie gekoppeld aan dat moment dat het allemaal. Helder is. Oh, dat, dat hoef ik helemaal niet, want ik heb een tijdelijk contract. Ik ben maar tot 30 april 2013 in dienst. En uh, verder is er <tie> geen... Uh, dat, dat lijkt me heel duidelijk. En zolang zingt u het ook wel uit. <laughs> nou, u lacht. U lacht. We u lacht. willen we wel een antwoord hebben. Hmm. En u neemt een slokje water, dus we zullen. denkt heel <tie> erg na. We zullen zien. Uh, we zullen, de, het, de, we moeten, dat we moeten eerst in eigen huizen de, orde, de, de, de zaak op orde hebben. Daar zijn we druk mee doende nu. En binnen een paar weken verwacht ik daar ja. duidelijkheid over. En meer zeg ik in niet geval. Laat over. ik het anders zeggen. Ik heb begrepen dat u feitelijk intern een ultimatum heeft gesteld. Als er nu niet echt een doorbraak komt qua duidelijkheid, dan ben ik weg. En heb ik het dus niet over 30 april. Klopt dat? Ik, ik, heb, ik zeg net. Ik zeg er niet meer over. Binnen een paar weken is, is het dit, duidelijk. Binnen een paar weken is, is het duidelijk. Is dit onjuist wat ik zeg? Binnen een paar weken is nee, het. Nee, maar dat voeg ik niet. Is dit onjuist wat ik zeg? Ik zeg er niet meer over. Dus is het juist? Ik zeg er niet meer over. Nee, het nou, mate je... misgesteld. Dat heb ik niet, Nee, er is door mij geen ultimaat aan gesteld. Okay. Dat is allemaal weer een ander antwoord op de vraag. Nou, het is een beetje onduidelijk. Maar je neemt zoveel slokjes water dat u het een ongemakkelijk onderwerp vindt, blijkbaar. Meneer Rauwvoet, even tussendoor toch? Ik vind het goed dat ik een slokje water neem. Oh, sorry. Ja. Nou, dat heeft u waarschijnlijk ook, van ook van iets ons? te verbergen. Nee, maar zo'n brief, zo'n oproep die de vakbeweging, de grootste vakcentrale in Nederland, doet aan een kabinet. We horen van de week van allerlei oud-informateurs. Dat ze eigenlijk geen boodschap hebben aan al die brieven. Of ik geloof dat Klaas de Vries van de Week ergens op een bijeenkomst in de baar... die zei: Je luistert niet naar al die belangengroeperingen. Is dat zo aan zo'n tafel? Want je wordt er wel nee, mee overspoeld. Nou, dat laatste is wel waar. Het is, is niet helemaal waar, natuurlijk. Het is wel waar dat je, als je uh, betrokken bent bij een kabinetsformatie, dat je vanaf het begin eigenlijk al voordat je begint en tot het moment dat de club op het bordes staat, inderdaad overspoeld wordt door. Wij spreken iedere stichting, uh, uh, die, die stuurt wel een brief... om nog even zijn eigen punt, en belang onder andere aandacht te brengen. En dat is heel legitiem, dat is ook heel goed dat dat gebeurt. Maar je mag ook niet verwachten dat het allemaal natuurlijk uitvoerig besproken wordt... op de informatietafel. Uh, iets anders is, uh, even, even aanhakend bij, uh, bij de FNV... dat uh, de vakbeweging is natuurlijk niet de eerste beste stichting... die zijn belang nog even onder aandacht brengt. Als je als kabinet straks wat wil doen, en dat wil het kabinet neem ik aan... welk kabinet er ook komt... Maar laten we even uitgaan van VVD PvdA. Dan heb je ze nodig. Dan zullen ze toch de komende tijd, ook op het gebied van de arbeidsmarkt, uh, maar ook op het gebied van de zorgsector, uh, en zo zijn er nog wel meer te noemen, ook zaken moeten doen met, met de belangrijkste spelers. En dat is wel de vakbeweging en de werkgeversorganisaties. Uh, uh, dus in die zin kun je dat niet gelijkstellen aan iedere willekeurige stichting, hoe relevant uh, men dat zelf ook vindt. Nee, een belangrijke maatschappelijke. Beweging ja. natuurlijk of organisatie. In nou ja, het feiten. hart van de pol heb je gewoon wel nodig om tot werkelijke veranderingen te komen. Ja. Kijk, toen zei van bent u niet een beetje laat uh, richting, richting vakbeweging? Ja, ik denk het dus niet. Um, uiteindelijk, ik herinner mezelf even de kabinetsformatie 2007. Hm. Uh, uiteindelijk kwamen, of nee, uh, het was twee jaar later, de, het crisispakket van de Vier, toen we de crisis over ons heen kregen. En drie weken hebben we zitten vergaderen over een crisispakket. Ja, dan is dat nog steeds het moment om eh, toen nog Agnes en en Bernard Wientjes op het katshuis uit te nodigen. Want we wilden iets met die AOW-leeftijd. Dat kunnen wij best opschrijven. Maar dan heb je toch echt de, de vakbeweging ja. en de werkgevers nodig. Ja, maar aan de andere kant, meneer Heerts, de, de forensentaks bijvoorbeeld... waarvan u zegt, die moet van tafel. Nou, die is al van tafel. Hè? Ook zonder de vakbeweging hebben partijen daar nu afgesproken bijna... dat dat niet meer doorgaat. Nou, dat, dus dat was vind helemaal ik iets niet gevraagd. Nou, mede op initiatief van de FNV uh, hebben we zeg maar uh, de campagne om de Forensentax zeg maar. Um uh, niet door te laten gaan, um, die, is nu succesvol, uh, die lijkt succesvol te worden. Dus in die zin zou ik niet zeggen van ja, is niet nodig. Nee, mede door de FNV en de ANWB, maar ook het CNV en allerlei andere organisaties... is die tot stand gekomen. Dus dat, uh, dat succesje zou ik uh, toch eerder naar ons toe halen dan van ons afdure. Ja, Meneer Haier, voor u is dat juist helemaal geen succes. Hè? Want ik begrijp dat u wel voor die forense tax bent. Nou nee, het is meer een kwestie van uh, wat die forense tax doet. He, hij is, in, is goed in de zin dat mensen op een plek kunnen wonen waar ze willen wonen. Maar ze gaan door die forense tax vaak verder van hun werk wonen. Ja, dat is niet goed voor de banendichtheid. Want je wil eigenlijk uh, wat dichter, dat de mensen dichter bij elkaar zitten... Voor, uh, dat ze veel verschillende banen kunnen hebben. En het is ook niet goed voor het milieueffect. En ja... Uh, mobiliteit betalen we linksom of rechtsom. Uh, of via de consument. Maar als je bijvoorbeeld die forensetax uh, dus niet zou invoeren. En je wilt toch die files vermijden. Dan ja, kost je dat 6 miljard aan, aan weginvesteringen. Ja, dus uh, geld betalen doe je sowieso. Hoe, hoe, hoe is dat eigenlijk in andere landen? Vroeg ik me nog af. Uh, wij krijgen dus betaald voor ons uh, uh, verkeer voor de werkgever. En daarvoor moeten we dan tot nu toe geen belasting betalen. Maar straks wel. Hoe normaal is dat eigenlijk? Hoe dat precies zit in andere landen. Landen, dat weet ik uh, eigenlijk niet. Maar uh, als het gaat over de file druk, dan doen we het eigenlijk relatief goed. Hè? De, dus de file druk die wij uh, in Nederland hebben, die, die valt reuze mee. Dus eigenlijk dat mobiliteitsverhaal, dat hebben we redelijk goed op orde. Uh, met die, eh, zeker met die forense tax erbij, heb je 10 tot 15 procent minder files. Dus als je die forense afhaalt, dan lopen die files weer op. Dat, toen we de eh, verkiezingsprogramma's hebben doorgerekend met het CPB samen... zag je ook dat de, de partijen die die forense afschaffen... Die, ja, daar lopen de files op en, al, en de andere partijen die hem invoeren... dan gaan ze echt scherp naar beneden. Ja. Ja, dat, dat zijn dus echt de keuzes waar het kabinet ja. ook voor staat. Daar viel ook op dat bij met name de VVD uh, de files uh, zouden toenemen. Dat was nogal opmerkelijk, ja. Ja, dat is, dat, dat is gewoon het effect van, van deze maatregel. En natuurlijk ook, eh, eigenlijk is het mobiliteitsprobleem dat is heel erg eh, beperkt in de tijd. Dus als je iets wilt doen met die paar auto's, die extra rijden... die eraf kan halen met een, met een spitsheffing of iets dergelijks... dan kun je die grote kosten in die weginfrastructuur vermijden. Dus vanuit het planbureau leggen we daar de nadruk op. Omdat we ook zien dat die automobiliteit afvlakt... En dat we weten dat demografisch gezien er straks minder mensen zijn... die vanuit verre orde naar die centra gaan. Nederland wordt steeds meer een geconcentreerd land. Dus de Zuidvleugel, de Noordvleugel, Brabant, daar gaat het economisch gebeuren. En als je het gaat over doelmatig, je hebt minder geld... ja, dan zeggen we, zet dat daarin en probeer ook op termijn... om die mensen meer bij dat werk te houden. Ja. Daar doen we het internationaal verband minder goed. Het probleem, probleem is wel een beetje met uw verhaal. Uw verhaal gaat heel erg over de lange termijn. En politici, en misschien ook wel vakbonden... zijn heel erg gespitst op de korte termijn. Ja, dat is er, wat er nu moet gebeuren. Ja, is dat nou mijn probleem of het probleem van de politiek? Ik vraag het u. Ik, kijk, ik ben ervoor om te aan te geven wat er op lange termijn moet gebeuren. Welke uitdagingen er zijn. Er zijn grote uitdagingen op het sociaal-economisch gebied. He, helemaal helder. De economie moet weer aan de praat. Maar wij zeggen in de balans die we maandag uitbrachten... ja, die moet wel op een andere leest worden geschoeid. En ja. die moet inderdaad vergroenen. Anders wordt dat veel te kostbaar om die economie te draaien op die oude leest. Want dat is eigenlijk, kort gezegd, uw boodschap, de economie moet groener. Dat is ook wat, u, wat uw boodschap aan dit te vormen kabinet is. Ja, in essentie is uh, dat toch wel een zorgpunt. Dat je ziet dat de verkiezingscampagne daar bijna geen aandacht aan heeft besteed. Vindt u dat achteraf gezien uh, niet zorgelijk? Nou, ik vind het misschien wel begrijpelijk, maar wel curieus. Omdat dit thema's zijn waar Nederland heel veel op kan gaan verliezen. Als wij niet ons tijdig voorbereiden op die, op die vergroening. Of het gaat over klimaatverandering, maar ook vooral over die grondstoffenproblematiek. Je hebt in Nederland een volledige omkering van de discussie uit de jaren negentig. Toen waren het de bedrijven... die moesten tot de orde worden geroepen door de overheid. En op dit moment moet de overheid tot de orde worden geroepen door de bedrijven... die zeggen, wij zien dat die grondstoffen een probleem worden. De overheid ga er wat aan doen. Nou, dat hele duurzaamheidsdossier speelde nauwelijks een rol in de verkiezingen... En ik denk dat het wel echt in een regeerakkoord nu hoort. Ja, ik zag u knikken, meneer Heerts. U, u merkt dat ook uit bedrijven komen. Die, ja. die roep om vergroening, om verduurzaming. Ja, ja, ik heb heel veel dingen die zeg maar, uh, mij niet zinnen... bij de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Maar als het gaat om duurzaamheid... Uh, zijn zij toch meer en meer koploper aan, aan het worden... als het gaat om langere termijn Kijk Die forense tax. ons probleem is ook niet zozeer dat dat... Het is ook weer even heel snel tot stand gekomen. Terwijl onze leden misschien op langere termijn ook wel zien... dat er meer openbaar vervoer moet komen. Dat je uh, meer moet investeren in, in, in, in het spoor. Daar gaat het niet om. Het ging eigenlijk in één keer om quick and dirty. Dit moet en nu doen we dat zo. En dan gaan we dus werk eigenlijk zwaarder belasten... dan uh, uh, wenselijk op dit moment. Omdat we voortdurend langere termijn oplossingen voor ons ja. uitschrijven. Nou, dat... En daarom knikte ik even van dat begrijp ik wel. Dat zijn de korte klappen die de politiek ja. dan maakt. Maar meneer Haier, toch... Um... Uh, we zitten natuurlijk wel in een economische crisis. Heel veel mensen zeggen... ja, wij moeten gewoon die economie weer draaiende krijgen. We hebben helemaal geen tijd voor duurzaamheid en voor groenere groei. Ja, dan is uh, duurzaamheid dus een soort luxe. En uh, ik denk dat uh, duurzaamheid een kans is. Uh, ook voor bedrijven. Dus bedrijven die internationaal opereren komen vaak met uh, verhalen terug... dat ze in het buitenland aan strengere milieueisen moeten voldoen dan in Nederland. Dan betekent het dus dat die bedrijven een concurrentienadeel hebben... dat ze in hun thuismarkt Nederland niet hebben geleerd te werken met die grote normen. Nederland produceert restwarmte in de industrie waar we niets mee doen. We hebben zelfs koeltoren staan hè, om, dat, om die restwarmte weg te halen... en niet in het water te laten afvloeien. Je kunt echt toe dat huishoudens... Minder energie kwijt zijn door het inzetten van die restwarmte. In de, in de gebouwde omgeving kun, kan het woongenot omhoog en ook de energierekening naar beneden. als we werk gaan maken van die isolatie van de gebouwde omgeving. Dat oh. is precies het soort werkgelegenheid waar Nederland op zit te wachten. Als u het zo zegt, dan klinkt het als een win-win situatie. Om het zo maar even te zeggen. Waarom is daar dan toch in de politiek. <kwijnt> Ja, eigenlijk te weinig weerklank voor. Ik denk dat als je het vergelijkt bijvoorbeeld met Duitsland... waar die discussie heel anders verloopt... dat uh, bij ons er geen gevestigd milieubelang is. Dus dat de, de gevestigde orde toch vaak nog uh, denkt in oude business cases. Een oude manier van hoe je geld verdient. Soms de kennis ook gewoon niet heeft hoe je dat doet. Hè? Dat de installatiebranche ook niet durft te investeren om dat aan te leren omdat die overheid dat niet eist. Dus die overheid heeft een grote rol in zeggen, ik wil dat dat gebeurt. En dan zullen die ondernemers die kansen gaan pakken, dat weet ik zeker. Soms is, gaat het over financiën, dan is het gewoon te riskant. Dus daar moet die overheid denk ik ook gaan kijken. Kun je nagaan over groene investeringsbanken of iets dergelijks, systemen... waardoor het risicovolle, wat in iets nieuws zit, een beetje wordt afgedekt. Ja. Meneer Houvoet, ik, ik, ik zie u meedenken eigenlijk. Nou ja, ik zat nog een beetje over die korte en die lange termijn. Want dat is natuurlijk wel herkenbaar op allerlei terreinen. Ik ja. zie dat ook uh, als het gaat om de zorg. Ik denk zelf dat beheersing van de zorgkosten voor het komende kabinet uh, een van de allerhoogste prioriteiten zal moeten zijn, omdat iedereen. Iedereen is erbij betrokken. Iedereen heeft zorg nodig. Ja. Maar we betalen het ook met elkaar. Dus als we het hebben over koopkracht en dergelijke... dan, dan tikt alles wat we aan zorg betalen ook fors mee. En als je ziet dat je ieder jaar toch meer van je inkomen aan, aan zorg uitgeeft... linksom of rechtsom, dan moeten we daar echt iets mee doen. Ook daar zie je wel dat de politiek... en ik begrijp dat wel, omdat dat zo ver rijk de arm van de politiek ook... die kiest dan heel snel voor maatregelen die voor de begroting die aan zit te komen, snel wat opleveren. En dat is dan uh, eigen risico verhogen of eigen bijdrage. Dat zijn legitieme keuzes, hè. de politiek mag dat ja. kiezen. Maar het heeft natuurlijk niet zo heel veel met kostenbeheersing te maken. Het en is vooral, het is, het is vooral voor... lasten verschuiven naar de burger. Hè. Dat mag wel, maar je, je moet je goed realiseren... als je de kosten wil drukken, dan moet je niet de lasten verschuiven. moet je zorgen dat de kosten uh, in totaal uh, lager... of minder snel groeien dan ze nu groeien. En dat is ook iets van een uh, korte en lange termijn... Uh, Kort termijn kun je gewoon morgen het besluit, nou, uh, uh, dinsdag weer, ik, dinsdag besluit nemen om eigen bijdrage in te voeren. Als je echt kosten wil beheersen, dan moet je dus de zorgpartijen de ruimte geven om uh, hun verantwoordelijkheid te nemen. En door kwaliteitsverbetering die, en doelmatigheidsverbetering... Uh, die kosten weer echt te gaan drukken. Ja, toch in, in het verhaal van meneer Haier... hoor ik een beetje de, uh, uh, uh, ja, zeg maar de kramp die er is... tussen de korte termijn en de lange termijn. Hè. Dat wat nu op korte termijn besloten wordt... is voor de lange termijn niet altijd het gunstigste... Voor natuur, milieu, duurzaamheidsdenken. Is dat, is dat een gedachte die u herkent, meneer over? Ja, ik denk dat het daar iets scherper ligt dan bij de zorg. Want je kunt best eigen bijdragen nu invoeren. Gaan mensen zelf meer betalen als ze naar het ziekenhuis gaan, lichtdagen volgend ja, jaar. Nee, maar ik bedoelde eigenlijk meer eventjes in het termijn, algemeen. U zit al zo lang in de politiek. Herkent u dat dus er veel op de korte termijn af. wordt gedacht en niet op de lange termijn? Ja, nee, dat herken je omdat een, een, een, een, iedere politicus, en dat is op zichzelf begrijpelijk, je wil ook... Uh, datgene realiseer van je denkt dat het, dat het deze jaren moet gebeuren. Alleen je moet wel altijd bedenken dat er na jou weer een periode komt... en dus ook wel dingen in gang zetten. Uh, of het nou op het gebied is van natuur en milieu of de arbeidsmarkt... De, Aow, de verhoging van de AOW-leeftijd was niet iets wat, wat wij toen besloten hebben... wat datzelfde jaar of het jaar erop nou, hele grote winsten oplevert. Mm -hmm. Want de lange termijn is onvermijdelijk en dus moet je daar goede afspraken over maken. Ja. Meneer Haier, misschien is dit ook wel een periode bij die onderhandelingen voor een nieuw kabinet... dat, dat, dat we echt misschien aan de vooravond staan of zouden kunnen staan voor echte grote toekomstgerichte maatregelen, waar u ook een beetje uh, op doelt. Als we nou eens kijken naar uh, een paar concrete dingen... waar u uh, zicht op heeft. Bijvoorbeeld de energiesector. Hè. Het, het, het laatste kabinet Balken, dat was een kabinet waar meneer Rauwvoet ook in zat... Er werden windmolenprojecten stopgezet... En uh, uh, in Duitsland kiest men daarvoor. In Duitsland is afscheid genomen van kernenergie. Duurt lang, in Nederland uh, niet. Wat verwacht u eigenlijk ten aanzien van die energie van dit kabinet... met een Diederik Samson van Greenpeace vroeger uh, daarin? Uh, ja, dat is interessant. Hij heeft er in de campagne natuurlijk heel weinig over gezegd. Uh, Wat raar uh, is, hè, toch? Of... Het was, was geen thema. Hij heeft het niet politiek uh, willen maken, denk ik. Omdat, uh, denkt u? Gewoon even in, in Nou katie. ja, dat zal gewoon uit de opportuniteit zijn geweest van, van het debat. Uh, mm. Het is wel een paar keer genoemd. Ik, ik denk dat wel degelijk bij de partijen die nu aan het onderhandelen zijn. Uh, bewust zijn, is dat dit ook hoort bij die hervormingsagenda. Ja. En dat dit uh, kabinet daar wat kan doen. En wat betreft die uh, energie. Ik noemde al die energiebesparing. Ja, daar kun je echt. Daar kan Nederland eigenlijk vrij makkelijk heel veel uh, meer beleid maken. En ook uh, zonder dat dat burgers echt belast. Het, uh, de, uh, wat betreft wind is ingewikkeld. Wij hebben moeite om de windmolens die er nog neer moeten worden gezet op land. Om die te realiseren. Maar ja, Nederland heeft straks geen gas meer. Maar de wind blijft waaien. Hmm. Dus op hier wederom moet je nadenken wat je met wind op zee gaat doen. Dat doen de Duitsers dus wel. En dat heeft er ook wel iets mee te maken... dat in Duitsland men heel succesvol is geweest... in het mobiliseren van die samenleving achter dit beleid. In Nederland zijn die windmolens vaak windmolens van de overheid... of de windmolens van een groot energiebedrijf. En in Duitsland hebben ze burgers en bedrijven eigenlijk meer kansen gegeven... om zelf ook als producent op te treden. En dat zie je in Nederland ook. Of het nou gaat om mensen die zonnecellen op een dak willen leggen en dergelijke. Maar ook in die, in die wind. Dus ik denk dat uh, dat heel erg van belang is... dat die samenlevingen meer een rol ook in krijgen. Eigenlijk een, een, een veel groter maatschappelijk draagvla draagvlak, schetst u. Zou u daarin ook iets van de vakbonden kunnen verwachten? Ik denk eigenlijk dat, je dat uh, zowel de vakbonden als ook de werkgeversorganisaties... die horen in zo'n uh, akkoordsituatie. Er wordt binnen SER-verband over een energieakkoord gesproken. En daar hoort het denk ik in. Hoe gaan, hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we zorgen dat we inderdaad uit die fossiele brandstoffen komen? Want dat is op een lange termijn uh, geen goed ja. idee. En even nuchter gezegd, het levert ook gewoon werk op, meneer Heert. Ja. Nee, de, de werkgelegenheid zeg maar, van onze sector in de Eemshaven, FNV Eemshaven noemen we die, eh, die zien we ook toenemen. Dus is overigens ook nog een klein succesje recent aan geweest. Een succesje in vakbondstermen dan, omdat daar eh, zeg maar, door Poolse arbeiders eh, onder het minimumloon werd gewerkt. En dat heeft de rechter verboden, dus dat, we zitten daar volop. Maar het is absoluut waar, ik zie dat ook als een van de nieuwe thema's... voor de Sociaal Economische Raad, hè, want uh, die moet ook veranderen. Uh, daar moeten ook een aantal dingen wat ons betreft uh, wijzigen. Maar een van de thema's die daar zwaar onder belicht is gebleven de laatste jaren... is duurzaamheid en ook rondom energie. En vandaar dat wij nu ook op dat punt daar aan tafel zijn geschoven. En is dat ook iets wat u in die brede sociale agenda zou willen opnemen? Uiteindelijk wel, want dat is een thema wat ook prima past in de, in de Sociaal Economische Raad. Langere termijn uh, perspectief met een aantal uh, NGO's die daar ook al aan tafel zitten. En wat mij betreft ook aan tafel blijven. Maar het totale evenwicht van de SER over de langere termijn energiebehoeften en de energieleverantie uh, daarvan. Juist omdat zeg maar, fossiele brandstoffen opraken. Dat is een absoluut thema waar wij mede verantwoordelijk voor uh, willen zijn. Ja, meneer Hayen, toch nog even om het concreet te maken. Wat verwacht u eigenlijk, simpel gezegd? Nou, je ja, noemt natuurlijk Diederik Samson als uh, ex-milieuactivist. Maar goed, er wordt toch op sommige momenten op die manier naar hem gekeken en er iets van verwacht. Op bijvoorbeeld dat gebied van die kolencentrales en op het gebied van kernenergie. En wat zou u verwachten en eigenlijk wensen? Ik denk dat wat betreft die kolencentrales, dat uh, de biomassa bijstookt... dus dat je naast de kolen ook uh, houtblokjes uh, verstookt... Dat, dat, uh, dat daar een percentage aan zal worden gebonden. we dan alles branden voor iedereen thuis? Of om... nou, nee, dat gaat dus om de bestaande kolencentrales. Wow. Hè, die, uh, dus die, uh, daar hebben de partijen in de verkiezingsprogramma's... Uh, die we hebben doorgerekend ook al uh, laten aangegeven dat ze dat willen. Op verschillende manieren overigens... Um, dus daar, daar denk ik uh, dat het wel goed zal gaan. En ja, VVD en PvdA kunnen elkaar denk ik op dit thema vinden... door juist die ondernemers hier een hele grote rol te geven. Dus een soort uh, uh, milieuondernemerschap. En dan zou je kunnen denken, kun je de topsectoren... en topsectoren blijft, kan je dat koppelen aan, aan, die, aan die vergroening? Want ja, je wil niet de topsectoren van de oude economie hebben straks, lijkt me. Je wil de topsectoren van, de, van die nieuwe economie hebben, de cleantech. Ja, en ke kernenergie, bedoel de, de, de, in Duitsland hoor je daar veel over. Bij ons is het eigenlijk steeds een onderwerp. Liever niet erover praten. Ja, nou, kernenergie heeft, zoals we weten, onopgeloste problemen. En uh, ja, we, we zijn niet de ideale locatie ervoor, laten we wel wezen. We zijn een dichtbevolkt land. We hebben daardoor heel veel milieudruk. Maar is eigenlijk ook een reden om niet die kerncentrale uh, in het de, de drugsbevolkte deel. Van, uh, van Europa. Dus verwacht u daar een helder standpunt van het nieuwe kabinet over? Um, ja, dat is eigenlijk voor mij net zo goed koffiedik kijken als voor u. Ja. Ja. Toch nog heel even, meneer Heers, want u sloeg aan op uh, de topsectoren. Zeker in onze brief vandaag aan de informateurs... staat dat uh, wij als FNV absoluut weer medeverantwoordelijk willen zijn... voor topsectorenbeleid in ons land. Uh, uh, he, want dat gaat in feite over uh, de verschillende uh, topsectoren. Maar uiteindelijk gaat het ook over de champignonsplukkers uh, uh, in de kassen. En daar hebben wij een groot belang. Daar hebben we ons de laatste jaren te weinig mee bemoeid. En dat willen we ook weer terug. Vandaar dat die oproep aan, het aan de informateurs vandaag is gedaan. Dus vandaag in die open ja. brief. Meneer Rauvoet. Eigenlijk heeft u heel concreet deze week ook namens al die uh, groepen werkzaam in de zorgsector een oproep gedaan aan het kabinet. Als u dat nog eens heel kort samenvat, wat is dan eigenlijk die oproep? Nou, niet zozeer een oproep, vooral een aanbod. Um, uh, ook al omdat ik aan die andere kant van de tafel heb gezeten. Uh, weet je ook dat als je... Kijk, iedereen kan wel wensenlijstjes indienen, en dat gebeurt ook, dat is, ook dat mag allemaal... Maar ik heb ook wel de ervaring dat je ook moet willen meedenken met onderhandelaars en een aanbod moet willen doen. En uh, mijn, mijn gedachte was een aantal maanden geleden binnen de hele zorgsector... Als, uh, als Even ongeacht welk kabinet er zou komen. Maar als je in staat bent om als zorgsector iets te doen wat nog nooit gebeurd is. Hè, dus de zorgaanbieders, alle instellingen, ziekenhuizen, huisartsen, noem maar op. Maar ook de patiëntenorganisaties uh, en de zorgverzekeraars. Eerste tweede lijn, cure care, alles bij elkaar. Als je met elkaar in staat bent om een perspectief te schetsen. En een aanbod aan de politiek te doen. Van dit willen wij gaan doen. En nee. daar ook nog een keer een, een financieel plaatje aan te hangen. dat je realiseert dat het zal moeten met afnemende groei. Uh, dan is het voor de politiek natuurlijk ook erg aantrekkelijk om, uh, om daarmee in zee te gaan. En wat en, was en dat kort komt gezegd egen, en uw Het eigenlijk wel heel goed uit nu, nu de twee partijen zitten... die juist op zorg nogal van elkaar van mening verschillen. Ja. En wat was kort gezegd uw aanbod? Wat, wat bood u aan aan de politiek? Nou, eigenlijk vooral uh, uh, op, op, op drie punten hebben wij gezegd van... Uh, uh, kijk nou goed wat de zorgsector wil in de eerste plaats. In de curatieve zorg, hè, de ziekenhuiszorg, maar ook de eerste lijns, de huisartsen. Daar hebben we een aantal jaren geleden een nieuw stelsel gekregen. We hebben gezegd, laat dat nou in stand. En zorg dat je daarbinnen verbeteringen gaat aanbrengen. Oké. Okay. Uh, en dan heb je het over kwaliteit en concentratie van zorg in bepaalde ziekenhuizen, waar we eigenlijk mee begonnen naar aanleiding van uh, het lijstje ziekenhuizen. Net van nou, wat kun je nou het beste waar inkopen? Uh, maar of waar echt nog iets moet gebeuren, dat is de, de CARE, de langdurige zorg. De, wat we noemen, de AWBZ. Ja. Uh, daar is... Zeg maar de zorg in de verpleeghuizen, de Gehandicapte de de de zorg, zorg. De, maar ook de geestelijke gezondheidszorg. En daarvan zeggen eigenlijk al deze partijen die in de zorg werken, eigenlijk het hele zorgveld zegt van ja, eigenlijk bijvoorbeeld de, de oudere zorg die nu nog in die AWBZ zit, in die langdurige zorg, die zou je onder moeten brengen in de zorgverzekeringswet, omdat dat veel betere kwaliteit en een goed perspectief op kosten uh, beheert. Mm -hmm. nou ja, en, en onze boodschap is eigenlijk aan het kabinet van dit willen wij gaan doen. We realiseren ons dat dat zal moeten met doorgaande kostenbeheersing. Dat is belangrijk voor de politiek. Het kan niet zo doorgaan, want dan barst het uit zijn voegen. En wij willen dit gaan doen, maar geef ons dan ook de ruimte... en het vertrouwen om dat als sector te gaan doen. Ja, U heeft ook in die agenda voor de zorg, want zo heet het... wat u heeft aangeboden aan het kabinet... toch wel vrijgaande voorstellen gedaan... Met betrekking tot de leefstijl van, uh, van mensen. Hè? Dus nou ja, noem maar bijvoorbeeld niet roken of vlees eten. En, en niet sporten, want dan krijg je een hartinfarct. Wel sporten kan je blessures krijgen, maar dan weer geen hartinfarct misschien. Nou ja, kortom, ook invloed van de overheid om dat te stimuleren. Nou ja, invloed van de overheid zijn juist dingen waarvan wij zeggen... Van, geef ons nou de ruimte om dat soort dingen te doen... waar verschillende partijen maar een belangrijke kun je daarin, rol in hebben. Om in de rede te vallen, hoe ver kun je daarin gaan? Mensen hebben toch ook een eigen verantwoordelijkheid. Nou, absoluut, hè? dus daarom kijken we ook niet in de eerste plaats naar de overheid om naar allerlei dingen te gaan afdwingen. We zeggen wel, als je de kost op de langere termijn... Uh, verder wil gaan beheersen... dan begint dat wel bij een, een switch te maken van, van, uh, van, van ziekte en zorg... naar gedrag en gezondheid. Toch is dat wel lastig. Want er zit natuurlijk wel een VVD in het komend kabinet... die heel erg zijn van de burger zoekt veel zelf uit. De burger mag ja. ook zelf overal overgaan. Ja. Die is niet bepaald van de leefstijlinterventie om het zo maar even te noemen. Nee, maar dat onderstreept wat ik net zojuist zei. We kijken ook niet in de eerste plaats naar de overheid. Dit zijn Partijen die een aanbod aan de politiek doen. Wij willen hier uh, werk van maken. Ja. En het zijn ook deze partijen. Ik heb onlangs begin september uh, op het Binnenhof ook een voorstel gedaan. Van laat nou, laat nou wel de nieuwe minister een initiatief nemen. Hè, maar laten we nou met al die partijen die er belang bij hebben. En zet er een aantal voorbeeldfiguren bij. Er waren De Nederlandse mannenhockeyers, Olympische hockeyers waren erbij aanwezig. Maak een nationale agenda preventie. En dan heb ik het niet over de overheid die dingen moet gaan regelen in wet en regelgeving, maar geef partijen de ruimte, want daar valt veel winst te boeken. Maar ja, het gaat toch wel om meer dan alleen maar een goed advies. Uiteindelijk zal het toch ook zijn dat als je je niet gezond gedraagt, dat je dan gewoon een hogere premie betaalt. Ik bedoel, dat is toch de concrete vertaling, of niet? Um, dat, nee, dat is niet zo eenvoudig. Hè, want uh, voor de basisverzekering moeten alle zorgverzekeraars die vragen dezelfde premie. Ja, je mag niet, je mag niet uh, geen onderscheid maken. Wat je wel ziet, is dat je, je kunt met kortingen werken. Je kunt uh, bepaalde uh, in de de de stelsel. In de, ja, dus een zorgverzekeraar mensen die werkt er niet mee. Een soort, die, die soort uh, mee. air miles uh, kun je halen? Als ja, je... die kun je dus punten geven, door mensen dus ook uh, voordelen kunnen behalen. Nou, daar zie je dus dat ook zorgverzekeraars, maar ook de eerste lijnshulpers... Uh, zeer uh, creatief bezig om te kijken hoe kun je nou die switch maken... van alleen maar inzetten op zorg en, gez en gezondheid, wat belangrijk is... Naar, naar, sorry, van zorg en ziekte naar uh, gezondheid en gedrag. Uh, maar de belangrijkste boodschap aan het kabinet is van... Uh, doe nou de verstandige dingen. Breng de oudere zorgen over naar de zorgverzekeringswet. En investeer in die, in die lange termijn. En vooral, doe het nou niet zonder de mensen die er verstand van hebben... en die het moeten gaan doen de komende tijd. Ja, die mensen die het moeten gaan doen, die zitten weer bij u, meneer Heert. Een deel uh, van de zorgmensen, een uh, groot deel zelfs, die is lid van de Abverkabel, Ja, Daar zijn we ook trots op. En die moeten natuurlijk heel veel dingen gaan uitvoeren. Maar we hebben ook nog een ander belang, want dit is die zorgkant. Maar daarnaast is het natuurlijk ook zo... dat het het gaat om een uh, inkomenskant en dat zei de heer Rouwvoet natuurlijk net ook al treffend. Uh, wat heb je ervoor over voor de zorg en wie betaalt dat dan? En daar bemoeien we ons natuurlijk wel. Nou ja, wij hebben duidelijke voorstellen gedaan en dat hebben we vandaag ook weer gedaan in de open brief voor meer inkomensafhankelijke premies. Um, en preventie is een van de grote problemen. Van wanneer zie je nou weer uh, eigenlijk de revenue van preventie? Ja, dat zie je natuurlijk pas veel later. En door het stelsel wat we nu hebben, is het elk jaar, dit komt er binnen, dat gaat eruit. En hebben zorgverzekeraars relatief ook weinig prikkels om te investeren in preventie. Waarmee norm. we eigenlijk wel weer een beetje zitten bij de korte termijn en de lange termijn, meneer Haaier. Kijk ik u weer even aan. Ja, dat, uh, ook dat voedsel, dat heeft uh, ook weer uh, zo'n consequentie. Want uh, we eten, maar het landgebruik van ons voedsel, dat is voor vier vijfde buiten Nederland. Hè? Dus de uh... Dat gaat natuurlijk helemaal niet goed met die 9 miljard mensen. Nederland heeft daar ook weer een enorme kans. Wij zijn, wij zijn vooroplopers in die landbouwindustrie. En we hebben daar decennia lang ingezet op meer efficiency. Dat kunnen we als de beste. Maar nu zie je in de bevolking iets veranderen. Je ziet nu veranderen dat dierenwelzijn van belang wordt. Je ziet dat mensen bezorgd zijn over antibiotica in die, in die landbouw. Daar denken wij, ligt weer een enorme kans. Ga op die zorgvuldige landbouw inzetten. En dat heeft ook gewoon weer... Gezondheidseffecten. En dat is natuurlijk weer goed voor meneer Rauwvoet. Het heeft alles met de gezondheid ja. te maken, meneer Rauwvoet. Nou, misschien, misschien mag ik nog ja. even reageren op wat uh, Ton Heert zei. Nee. Uh, zorgverzekeraars. Kijk, preventie is niet een eerste uh, activiteit voor zorgverzekeraars, die vergoeden. Kosten die gemaakt zijn in verband met ziekte. Uh, en toch zie je dat zorgverzekeraars meer en meer zich ook met die preventie bemoeien. Er zitten een aantal zaken in de preventieve sfeer in, de, in het baaspakket. De dieetadvisering komt er weer in. Nou, zo zijn er meer dingen. Maar daarnaast zie je ook, uh, we, we kennen ook zorgverzekeraars... die gaan allianties aan met een wijk of met een gemeente... om te zeggen van, we gaan investeren in een gezonde wijk. Omdat we denken dat door te investeren in gedrag en in een veilige omgeving... Uh, we dus ook uh, zorgkosten kunnen voorkomen. We gaan allianties aan met werkgevers. Van wat doe je aan het terugdringen van ziekteverzuim? En, uh, en, uh, en een veilige werkomgeving. Hè, arbeidsomstandigheden. Dus je ziet dat zorgverzekeraars... meer en meer juist wel een belang hebben. In het belang van hun verzekeraar. Want die betalen uh, dan minder ja, En die zijn net werkgevers. En dan moet je ook meteen even werknemers noemen. Want ja, daar zit een deel van het probleem. Uh, ik geef het toe. We zijn ja. misschien hier en daar wat weg geweest. Maar hier willen we ook mede verantwoordelijkheid van nemen. Ja. Als ik u een sector noem... Als de politie 3 tot 500 miljoen schade last door niet-inzetbaarheid van politiemensen. Het heeft dus alles te maken met... we betalen wel en ze worden niet ingezet. Er moet dus veel meer training en preventie uh, ontstaan. Dus er zit ook een enorme financiële prikkel... Ja. voor werkgevers in. Hoor. Eens? Nee, maar ik, ik, ik noem, kijk Al onze verzekerders zijn ook, zijn ook de werknemers... zou ik maar zeggen. Maar um, uh, ik ben ook erg blij dat er uh, tegelijkertijd... Met, uh, met de agenda voor de zorg... die echt van de zorgpartij kwam... er ook van de kant van de ZER een goed advies Zeker. is... wat ja. dezelfde richting wijst. Hè? En dat is ook de waarschuwing aan, aan waarschuwing, uh, dat geef ik wel mee aan de politiek en de onderhandelaars, als nou de hele zorg zegt van dat moet die kant op en werkgevers en werknemers uh, die zeggen hetzelfde, dat moet die kant op waar het gaat om de cure en de care, de oudere zorg wat ik kan u doen, de waar de ik de kan de politiek, onder. neem dat nou over ja, nou ja, ja, het, ga daar niet de andere kant uh, op kijken het klinkt allemaal wel heel heel mooi, maar ja. het is best mooi hoor, het <laughs> ja, is maar best mooi die zorgverzekeraars van nu, die hebben namelijk ook een heel ander belang, namelijk gewoon geld verdienen nee, nee, nee Nee, het zijn allemaal coöperaties, zijn, meneer Boonman. Het zijn allemaal coöperaties. Dus dat de maken uh, en, winst, en zo op die het verzekeringspremies, allemaal, allemaal, dat is allemaal uh, geen, speelt geen rol. Dat zie nee, ik helemaal zijn, verkeerd. Ja, dat is helemaal oh. verkeerd. Het nou, zijn oh. geen, het Daar zijn geloof geen... ik helemaal geen bal van. Ja, ja het uh, check de feiten zou ik zeggen. Dat juist doen we tegenwoordig steeds werd, vaker. Maar juist deze week werd toch bekend dat de zorgverzekeraars enorme winst hebben. Nee, maar hebben zeker. Maken. Er wordt wel positief resultaat geboekt, maar het zijn oh. geen winstbeoordelingen. Nee, misschien... Het is een ander woord. Nee, het is echt heel wat anders. Een positief resultaat is iets anders dan winst. Maar meneer Boonman, ik hoef u toch niet uit te leggen dat een koper een niet winstbeoogende instelling is, die kan nog wel een positief resultaat bereiken. Het verschil is dat het bij de zorgverzekeraars niet uit de zorg verdwijnt in de richting van aandeelhouders. Ja, ja. Nee, maar het, oh. geld wat, het geld wat, als je scherp inkoopt als zorgverzekeraar, dan hou je geld over aan het eind. Dat is afgelopen jaar gebeurd. En dat betekent dat kun je gebruiken om te investeren in kwaliteit, in de innovaties of de onnodige premiestijging te voorkomen. Maar het geld blijft he? in, in de zorg. En dat is gebeurd. Het geld blijft in de zorg. Toch nog tot slot één punt. Het, het is een heikelpunt en ook misschien wel om dit nog zo laat aan de orde te brengen. Maar in uw agenda voor de zorg werd ook gezegd dat er mag worden gesproken over de kwaliteit van het leven en ook van het eindige leven. We hebben het eerder ook gehad over overbehandeling. Uh, daarvan is in de verkiezingscampagne gezegd van nou dat zijn allerlei dingen die moeten in de spreekkamer tussen patiënt en arts besproken worden. Ja. U zegt in uw agenda toch nee? Daar moet breder over gepraat worden. Nou ja, wij vinden dat echt een, een debat wat maatschappelijk en politiek gevoerd moet worden. Hè? Daar begint het ook. Overigens, u zet uw agenda van de zorg. Maar het zijn juist de patiëntenorganisaties Zeker. en de aanbieders, de artsen, die Zeker. het ook vinden. Hè? Met elkaar vinden wij vanuit de zorg dat dat ook een aspect is waar je moet naar moet kijken. Hoe zit het met overbehandeling, onnodig behandeling? Uh, het zijn over afwegingen die nu ook al gemaakt worden. Hè? Want iemand van 95 krijgt niet zomaar een nieuwe heup. Dus die afwegingen worden in de spreekkamer al gemaakt. Daar moet in het individuele geval altijd de keuze gemaakt worden. En zeker als zorgverzekeraars houden wij grote afstand tot wat daar besproken wordt. Maar het is wel een debat wat maatschappelijk en politiek echt gevoerd moet worden. Ook met het oog op de kosten. Oké, okay, nou we zijn er doorheen. Uh, u heeft de alle drie op uw eigen wijze toch min of meer een oproep en een advies gegeven. En een aanbod. En een aanbod. En hoopt u dat het lukt alle drie? Deze coalitie en heel snel? Gewoon ja, nee, ja? Partij van de Arbeid VVD, gaat dat lukken? Volgens mij moet het gewoon gebeuren. Ja. Ja. Ik ja. denk dat het snel kan gaan, ja. Okay, ja met voldoende sociaal gezicht voor de PvdA. Ja. Ja. Oké, okay, ja, dat hadden we al begrepen. Dat beetje. is dan toch wel de voorwaarde die daaraan gesteld wordt. Goed, dank voor uw komst. Ton Heerts, André Rauwvoet en Maarten Haier... zaten bij ons aan tafel vanochtend. Daarmee eindigt uh, ons programma. Na het NOS-nieuws kunt u luisteren naar het journalistieke onderzoeksprogramma Argos. Na één uur Tros met In Bedrijf en De Autoshow. En wij zijn er volgende week zaterdag. Graag weer. Tot dan. Dag. Samen thuis, samen Tros.